Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 8, opgenomen op 18 oktober 2011. Hoi, leuk dat je luistert naar onze nieuwste versie van Deze Week in Tablets. Ik ben natuurlijk weer verbonden met mijn beste vriend Martijn. Helemaal uit Italië. Ben je daar? Ik ben er weer bij. Goedemiddag is alweer. Goedemiddag. alweer. Wow, wat klinkt je raar? Ik uh, klink raar, sorry. Nee. Ja, ik uh, zit je in de badkamer. <laughs> nee, ik zit gewoon gezellig uh, in de slaapkamer. Ja, uh, we hebben elkaar net natuurlijk al even een paar minuten aan de telefoon gehad... om het weer even te testen of Skype werkt, maar je klinkt opeens uh, een stuk... Oh, wacht, apart. ik heb mijn microfoon iets omhoog gezet. Zo beter? Ah, koekwaas, ja. Oké. Okay stuk beter. Zo, nou. Uh, nummer acht alweer. Hé? Nog uh, twee afleveringen en dan uh, hebben we een feestje. Ja, maar dan kom je hier naartoe toch? Uh, volgens mij gingen we toch gewoon uh, uh, op het beursplein staan en mee, uh, mee protesteren, of uh, heb ik het verkeerd? Ik heb niks meer met Nederlands, joh. Maar het maakt mij niet uit. <laughs> in Italië zijn ze niet aan het demonstreren? Oh, jawel. Rome ligt helemaal plat, zag ik net. Ze zijn allemaal met vuur... Uh, hoe heet het? Auto's in de fik aan zetten, winkels uh, in elkaar aan het rammen. Nou, dat had ik volgens mij ook gezien op het nieuws, ofzo, dat het in Italië de enige plek was waar het tot nu toe ook een beetje grimmig is. Daar ga de Mac hier niks van, joh. Oké, okay, nou, wel veel van tabletnieuws gemerkt deze week? Ja, nou, eigenlijk een beetje zoals de, de laatste paar weken is het een beetje minimaal. Zo nu en dan komt er eens wat groot nieuws of gebeurt er iets leuks, zoals we iOS 5 gelanceerd hebben zien worden afgelopen week. En, maar voor de rest, uh, nieuwe tablets uh, nog uh, minimaal. Ja, het is... Het is opvallend, dat Het een beetje een omgekeerde wereld. Normaal is augustus en dus, uh, begin september eigenlijk uh, niks te doen. Ja. En nu is het eigenlijk uh, zes weken Switch of zo? Nou ja, ik, dus, uh, ik, nou, hopelijk... ik kijk al uit naar de feestdagen, of tenminste, de, de paar weken voor de feestdagen, want dan komt natuurlijk alles uh, in één keer, hoop ik. Oh, ik kijk uit voor de feestdagen, omdat ik dan wel gezellig met mijn familie ben. Maar jij kijkt uit naar de feestdagen voor de tablet. Ja, precies. Altijd lachen de Hé, hey, maar uh, dat neemt natuurlijk niet weg dat wij de laatste tijd uh, wel in de gelukkige posities uh, uh, uh, zijn geweest uh, om, om wat reviewtjes uh, te maken, ook van die tablets. En jij uh, bent een stuk sneller dan ik, want jij hebt er alweer twee gepubliceerd ondertussen. Ja. En uh, je hebt dus nu al online staan een Sony Tablet S review en een A100 review van de Iconia. Ja, nice. het je a ja. ja. Uh, ik uh, heb in ieder geval het filmpje ingeleverd van de Galaxy Tab. En ik moet morgen, uh, overmorgen even gaan tikken om uh, de rest van de bevindingen uh, ook in, in tekst om te zetten. Ja. Maar laten we, als het leuk is, kunnen we best wel even kort erdoor nemen. Ja, absoluut. Maar die A100 hebben we het eigenlijk vorige keer al uh, uitgebreid. Of uitgebreid, daar hebben we het al uh, grotendeels over gehad. Dat is hm. gewoon, uh, om het kort samen te vatten, qua... 7 inch formaat is dat voor mij perfect. Dat is, het is natuurlijk persoonlijk wat je ermee doet met je tablet. Maar ik wil mijn tablet bij me hebben. ze dus nu dan even erbij pakken. Het liefst nog even mee naar buiten nemen. Of mee naar de familie nemen als ik er naartoe ga. Een filmpje laten zien. Wat zeg je? Nee, maar. Okay. Dus dat 7 inch schermformaat is voor mij ideaal. En dan ook nog eens uh, gewoon een snelle processor. Een honeycomb wat redelijk goed werkte. En alles erop en eraan qua aansluitingen. Was voor mij nagenoeg perfect. Ehm... Um, nou, de Sony Tablet S, die heb ik een paar dagen, twee dagen geleden geplaatst volgens mij. Dat is een heel ander verhaal, dat is echt een apparaat wat je thuis laat liggen. Dat is, uh, zoals Sony het zelf ook in de markt zet, een, een multimedia apparaat wat het middelpunt van je thuisnetwerk, van je entertainmentnetwerk moet worden. Waar je mee je televisie kunt bedienen via een infrarood uh, uh, zender, wat een hele mooie feature is. Bestanden kunt uitwisselen middels DLNA. Um, je krijgt binnenkort toegang tot het Sony Entertainment Network met, met films, uh, tv-series, muziek. En je kunt PlayStation games, uh, PlayStation 1-games wel te staan, afspelen. Uh, en daar komt ook een hele grote bibliotheek van. Dus dat, dat is meer een echt mediaapparaat. Met ook wat groter scherm. Een hele aparte vormgeving. Maar goed, lees daar de review over terug. Um, dus dat is voor ja, heel andere... Sorry, ja. Sony zou het vast natuurlijk niet erg vinden als je dat ding wel mee naar buiten neemt. Nee, absoluut. Of, uh, neemt uh, nee is dus wel tablet. Absoluut, maar daar is het gewoon niet uh, handig voor. De, de, ten eerste door het formaat, dus gewoon 9,4 ja, inch. Snap ik doe, en ten tweede door de vormgeving, want hij is gewoon een stuk dikker ook dan menig andere tablet Vooral aan, aan ja. de, ja, moet ik dat uitleggen. Aan de achterzijde is hij dikker dan aan de voorzijde. Dat is het ja, design. Ja, dat begrijp ik wel. maar aan de andere kant, mijn iPad 2 die gaat ook toch wel vaak mee in de tas hoor. Oh, ja. en, uh, een zeven in Maar ik heb nooit een, een tas. Ik heb geen tas. Ik heb altijd een tas. <laughs> een ja, man, man, man purse. Ja, nee, gewoon zo'n leren stoere tas. Ja. Van heel veel geld en zo, heel stoer. met mijn naam niet ingedigd. Nee, nee, nee. Ik heb, ja, ik heb wel gewoon een mooie tas. Maar nee, ik heb wel vaak... Uh, als ik ergens heen ga... Uh, langer dan hè, de, de hond uitlaat, zeg maar... heb ik wel bijna altijd een tas bij me. Nee. Ik, ik heb ook geen beurs of zo in mijn broekzak. Mm -hmm. En... Uh, Zo'n zo zo HTC Flyer of zo, ook 7 inch, die, die past dan wel in mijn konzak. Dat ligt een beetje aan wat voor een broekje je aan hebt natuurlijk. Maar dat, ik zou een tablet nooit in mijn broekzak of jaszak denk ik echt meenemen. Dus als je al een tablet meeneemt, is het toch al vaak in... in, in uh, of echt een winterjas, zeg maar, een uitgebreide jas of in een tas Ja, precies. En, dus hey, ik ik snap wat je bedoelt hoor. Ik vind 7 inch ook echt een fijn formaatje zoals je weet. En het is inderdaad wat meer portable, maar... Uh, neemt natuurlijk niet weg dat een iPad 2 of een Samsung Galaxy 10 Nee, ik kan je ook stuk meenemen. Ook, nee, is ook zo, is ook zo. Maar ook gewoon even snel in je hand pakken, hè? In, in één hand. En dat is dan misschien het hele verkeerde voorbeeld... omdat we nou over de Sony Tablet S praten... die daarvoor geoptimaliseerd is, hè? in de magazine vorm. <laughs> Zeggen ze. en Nou ja, nou, goed, dat heb ik wel enigszins ervaren. Als je hem inderdaad in één hand vasthoudt met de dikke zijde in je handpalm... ligt inderdaad het zwaartepunt dichter in je handpalm... waardoor het comfortabel is. Heb je zelf ook in de hand gehad, toch? Um, alleen, uh, horizontaal vind ik het helemaal niks, want dan ligt het zwaartepunt achter in de tablet, waardoor die gewoon heel de hele tijd eigenlijk wil kantelen, dat gevoel heb ik. Dan. Maar goed, um, die eerste pak je er gewoon even snel bij, daar zit dan geen afstapdiening op, dat was dan wel jammer. Maar, uh, ja, goed. ja, toch is dat wel grappig hè, het is 2011 en, en, en nu de meest bijzondere functie van de Sony Tablet <laughs> is dat er infrarood op zit. wat? Lo -wat? Ja... Je... Nog één keer. <laughs> van, ja, nee, ik, ik vind het ook een mooie functie hoor, daar gaat het niet om. En dat is ook echt top. En uh, het schijnt ook echt met echt heel veel apparaten gewoon goed te werken en dat soort dingen. Dus dat is allemaal uh, hartstikke leuk. Ik vind zo'n DLNA functie iets interessanter persoonlijk. Maar... Ja, weet je wat daar mooi uh, aan is? Ik vond het wel grappig om te, om te, om te, om te ja. horen dat iedereen zo... Blij is met info. Ja, want, want voor de eerste keer had ik eigenlijk een DLNA-apparaat. De Sony-tablet dan. die eigenlijk meteen werkte met een televisie die ik had of een computer. En meestal is het gewoon. Moet ik weer een andere server installeren, noem maar op. Maar het mooie is: je bent de video aan het afspelen op je Sony-tablet. Klik je op één knopje. En dan kan je jouw video gooien naar je televisie zonder dat ze ooit gekoppeld zijn of wat dan ook. En dan gooi je hem naar je televisie en dan wordt hij automatisch afgespeeld. Dat vond ik echt fantastisch. Ja, dat is inderdaad wat je Dat is ook. Uh, uh... Dat is ook waarom Apple bijvoorbeeld met Airplay ja. uh, toch zoveel mensen over heeft kunnen halen om het te gebruiken. Want het is natuurlijk wel een best wel high-end functie uiteindelijk. Hè? Of in ieder geval, het is best wel giggy natuurlijk om via je iPad of via je Sony S of wat dan ook te sturen naar, naar je beeldscherm. En dat soort dingen, er zijn er ook een heleboel mensen die al buiten adem zijn als ze erover nadenken <laughs> natuurlijk. En, nee, maar dat soort dingen valt in staat natuurlijk met, uh, met hoe makkelijk zoiets is. Het moet niet meer dan drie knoppen zijn. En als er nog een of andere kekkenfunctie is, zodat je het kan, kan, kan werpen of zo, zoals jij zegt, ja. Dat is natuurlijk alleen nog maar extra leuk. Ja, absoluut. Dus dat is ook een top ding. Nou ja, ik heb dus de Galaxy Tab 10.1. Uh, het is alweer twee maanden te koop of zo. Maar toch, uh, dit is natuurlijk wel nog leuk om daar een keertje naar te kijken. Vooral omdat het ook. Uh, ja, het is een beetje de inzet uh, tussen, tussen, uh, in de strijd tussen Apple en Samsung. Hè? Dus daar schrijf ik natuurlijk veel over. Dus dat is natuurlijk een hartstikke leuke kans. Extra. Of een extra leuke kans, zeg maar, voor mij om. Uh, maar toen ging toch eens een keer uh, uitgebreid uh, te gebruiken. Ik heb hem nu anderhalve week. Hij gaat volgens mij aan het eind van deze week gaat hij weer terug. Um, oh. ja, het is gewoon de beste Android-tablet die ik tot nu toe vast heb ge gehad. Met uh, kanttekening dat ik ook erg onder de indruk was van die Sony S. Maar daar, die, daar heb ik maar tien minuten mee gespeeld of zo. Dus uh -huh. hè, dat is een, uh, dat is een, een verschil. Um, maar dat ding, ja, het is uh, negen manieren top, zeg maar. Het is een hartstikke dunne tablet. Het is een... Uh, uh, het is een lichte tablet. Het, vooral het, het gewicht merk je wel, vind ik, met uh, het verschil tussen iPad 2 en, en, en dus, uh, Galaxy Tab. Het is natuurlijk lastig om de vergelijking in dit geval te vermijden. Zoals jij weet, van mij, we, heb ik echt een broertje dood om alles maar te vergelijken met de I iPad 2. Uh -huh. Maar dit is dus ook echt volgens mij de enige die vergeleken kan worden met de iPad 2. Of in ieder geval hè, redelijk fatsoenlijk uh, uh, op, op die manier qua ge ge formaat, gewicht... Uh, het is een premium tablet om het zo maar eventjes te zeggen. Al valt het qua prijs op zich nog wel mee als je ziet wat zo'n Motorola Zoom. Wat ze daarvoor durven te vragen bijvoorbeeld. Maar um, ja, het, is, het is gewoon een goed ding. Je, wat je wel merkt om het dan eventjes meteen de iPad vergelijkingen uit de, uit de weg te, te ruimen. Um, de iPad voelt zwaarder. Maar dat komt ook denk ik door een groot deel omdat je andere materialen voelt. En als je metaal en glas voelt. Um, is het in je hoofd ook al zwaarder volgens mij. He? Want het is, ik, ik merk het namelijk echt. Maar dat plastic, dat, dat uh, is niet alleen iets goedkoper... maar dat, dat zorgt er ook voor dat je automatisch het lichter vindt of zo volgens mij. Uh, het formaat, of in ieder geval hoe dik dat ding is... dat merk ik het verschil... Niet. Dan zie ik niet waarom de, hoe, dat, dat de Galaxy Tab echt dunner is. Maar dat komt vooral omdat ze een ander type hoek gebruiken op dat ding. Mm -hmm. En de, dat resulteert er wel in dat ik de Galaxy Tab lekkerder vind vasthouden. Okay. Um, maar dat is alweer dan, dan heb je het een, mijn grootste pet peeve zeg maar, over de Galaxy Tab. De volumeknop en de uitknop zitten echt op een achterlijke plek. Ik, ik, ik raak dat ding elke keer aan en, en, en dan... Het is ook heel licht, weet je wel, hoe noem je dat? Het klikt heel makkelijk mm -hmm. in en, en ik kan dat ding serieus geen half uur achter elkaar gebruiken... zonder dat ik hem drie keer per ongeluk heb uitgezet. Want ik ben gewoon niet een type dat stil zit, dus ik verpak dat ding en ik leg hem eventjes neer... en ik pak hem weer op en weet je dat, terwijl ik een filmpje kijk of uh, naar een podcast luister of wat dan ook... En elke keer als je dan per ongeluk dat, dat dingetje indrukt, dan kan je niet heel snel herstellen bijvoorbeeld. Dus je drukt meteen, oh ik denk oh, kut, nog een keer drukken, maar dan moet je hem unlocken. En nou ja, dat is toch, uh, ik, ik ben er niet kapot van. En, en, en uh, harder en zachter zit voor mijn gevoel omgedraaid. Oké, okay. niet boven harder onder Stel, je hebt hem gewoon landscape voor je liggen. Ja. En zit er bovenop, op de lange kant, linksboven zit dan de uit en aan knop. Ja. En daarnaast zitten de volumeknoppen. En waarom het nou precies is in mijn hoofd, is het logischer dat linksvolume omhoog is en rechtsvolume naar beneden, omdat je hem ook heel vaak in portrait gebruikt, zeg maar. Mm -hmm. Maar het is dus andersom. Oké. Okay. Oh wel, maar ja goed, daar, daar, daar ben je natuurlijk wel. Weer. Maar, en, en, en de, qua honeycomb, dat, dat ken je inmiddels ook wel een beetje, denk ik, of niet? Nee, ja, ik vind uh, zelfs dat Samsung TouchWiz. honeycomb in dit geval uh, beter heeft gemaakt dan dat ik het uh, anders herken. Oké. Okay. Ik, uh, ik was daar wel over te spreken. Uh, in de video-review video review, ben ik in ieder geval al een beetje vergeten te vertellen... over de twee verschillende toetsenborden. Mm -hmm. De eerste paar dagen had ik echt zoiets van... wat is dit ding? Langzaam, jongen. Ik word er helemaal naar van. Uh, vooral bij typen. Maar dat kwam omdat ik hem op swipe had staan. Okay. En dat is de bedoeling dat je dan... dat is eigenlijk een soort spelletje op je toetsenbord... en dan moet je die letters tekenen, zeg maar. Of in ieder geval, hey, ja, je, je, moet... je veegt er zo overheen, zeg maar. Ja, je veegt er overheen. Dus als ik uh, Sam zeg of zo, dan ga ik dus... Van S naar A naar M zonder me, mijn vinger los te halen van het scherm en dan laat ik los en dan zou die het moeten herkennen. Uh -huh. Nou ja, er uh, schijnen mensen heel erg goed in te kunnen zijn. Ik, twee, weken. twee weken is kennelijk te weinig om eraan te wennen. Ik kan er niet aan wennen. en uh, Het voelt gewoon de hele tijd alsof ik een game zit te spelen. En dat is wel schijnig, weet je als ik een kort berichtje naar jou wil sturen of naar iemand en denk ik, oh, dat doe ik wel even op die manier, gewoon omdat het een keer eh, gebruikt te hebben. Uh -huh. Um, op het moment dat je hem op het standaard toetsenbord zet, dan, is veel re dan reageert hij veel te sneller. En dan kan ik bijna blind tikken op het ding. Nog niet zo soepel als op de, op de iPad 2. Maar dat komt waarschijnlijk gewoon omdat je gewend bent aan waar de knopjes zitten nee, ja, en, en dat soort serious. dingen. Dus dat, uh, dat, dat zal wel loslopen. En nou ja, goed, de honey komt verder. Uh, de browser is oké-ish. Okay hij crasht wel re regelmatig, zeg maar. Mm -hmm. uh, sowieso hoor. Ik heb al een paar keer gehad dat ik dacht, oeh. oef. oef nou, dan ging hier weer eventjes. Maar ja, dat heb je eigenlijk ook uh, op, de, op een iOS-device, hoor. Daar crasht ook wel eens een keer wat. Dus dat is niet eens een heel erg groot verschil. Maar ja, dat is natuurlijk wel een kanttekening bij Honeycomb. Dat dat in ieder geval wel gebeurt. En um, heel veel apps kwamen mij gewoon als opgeschaald over. Ja, dat is ook dus gewoon zo. Uh, jaar of zo uh, gedownload. En dan denk ik, eh, het is net wat wollig, weet je mm -hmm. wel. Dus dat is toch wel weer wat jammer. Ehm... Uh, maar voor de rest, ja, het is echt, echt een, een mooi ding. Uh, um, als, mij, als iemand mij zou vragen: hey, ik wil een uh, tablet en ik wil geen iOS. Dan zeg ik: ah, denk nog even na, want neem toch een iPad. <laughs> en dan zeg ik: nee, neem dan maar een, een Galaxy Tab. En daar uh, had ik het ook met jou gisteren al over. Uh, omdat ze zoveel voor verschillende formaten gaan, uh, gaan uh, uitgeven, dat ding. Um, ben ik toch wel van mening dat je misschien als, uh, als je in de markt bent voor dit apparaat interessant is om, uh, om even te wachten naar de 8,9 en 7,7... en kijken of je ze eventjes ergens bij de mediamarkt zo uh, naast elkaar kan houden en in je hand. Want uh, dat 7 inch waar we alle twee zo fijn, fan van zijn, dat is niet voor niets. Het is gewoon toch... Het is groot zat om te internetten en zo. En ook qua filmruimte of zo mis je echt niet zo heel erg veel. Uh, en, maar het is toch veel handzamer, zeg maar. En ja, dan, dan, dan denk ik dat dat... Uh, dat dat misschien wel een heel succesvol apparaat. En, en zeker de, de tussenweg, die 8,9 uh -huh. of 7,7, die, die bedoel ik, denk ik eigenlijk. Dus net iets groter dan die 7 en, een, en toch nog een flink stuk kleiner dan 10,1. Uh -huh. Ik denk dat dat echt een, uh, een mooi formaat is. Maar ja, er zit ook een belachelijke hoge prijskaart Precies. aan. Want we dachten 7,7 inch. Laten we dat gewoon keer 100 doen. <lacht> en dan vragen we er gewoon 8 mei voor of zo. Wat nou, dat het was, was het bijna 700 ja oké okay. nou, ja, maar dan is het al met 3G en, en 32 gigabyte of uh, ook nog maar gewoon 16 gigabyte dat weet ik niet maar niet mijn hoofdje ja. dat weet ik niet maar we hebben we sowieso te veel geld al zouden we het als, als 3G opzetten dan <laughs> zou ik er nog geen 700 nee. euro voor uitgeven true story true story nou ja dat uh, zijn denk ik onze uh, eerste drie reviewtjes eventjes via onze podcast ja uh, um, toch oh. want de rest uh, kunnen we gewoon vinden bij tabletsmagazine.nl uh, maar nou, nou ja, goed, uh, dan moeten we toch eventjes uh, uh, jou complimenteren met je mooie stukjes uh, over iOS 5 uh, deze week. Ja, dankjewel. Je hebt een stuk, drie, vier stukjes geschreven waar je wat uh, uitgebreid over iOS 5 aan het praten bent geweest. Ja, ik had er van de, daarvoor eigenlijk nooit zoveel aandacht aan besteed. Ik dacht, nou, nou heb ik het zelf ook nog ga ik eens uitzoeken hoe het echt allemaal werkt. en een paar bronnen erbij gezocht en uh, wat, wat uitgebreidere stukjes geschreven inderdaad over iMessage, kiosk en... Uh, Not notificaties, een beetje de belangrijkste... een paar van de belangrijkste dingen. En um, ja, jij, jij hebt natuurlijk al, al een tijdje, hè? iOS 5, de, de developersversies. Ja, de yeah. Maar, jouw ervaringen tot nu toe? Ja, nou ja, eh, eh, ik moet wel heel eerlijk toegeven dat om een beetje sinds, omdat ik hem sinds dag 1 had, zeg maar, vanaf de developer beta, ik herken die hele nieuwe functies al niet meer, weet je wel. Ik ben er al zo aan gewend. Dat is al maanden namelijk. Mm -hmm. um, dus ja, eh, eh, hij is nu echt veel stabieler dan de beta-versie natuurlijk. Al waren de laatste twee versies echt goed te doen. Uh, maar ja, ja, er zijn een, een hoop nieuwe dingen. Uh, als we het even snel doorlopen, is natuurlijk de nieuwe notificaties. Ja. Um, is is, is oké. Okay. En het is eigenlijk nog wel best wel veel in te stellen, zeg maar. Je kan zeggen, ik wil een badge, ik wil een strook, ik wil zo'n pop-up zoals je het in het oude iOS had, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat kan je op applicatieniveau kan je dat natuurlijk doen. Um, ik vind het mooi dat je, als je op je lokscherm een, een notificatie hebt, dat je direct over die notificatie kan swipen. Van links naar rechts. Net zoals je hem zal unlocken. En dat je dan direct komt bij je eigen berichtje Of bij je e-mail-notificatie e of wat dan ook. Het ding wat erbij hoort. Of Wordfeud. Ja. Hoe, hoe, hoe moet ik dat eigenlijk uitspreken? Want door die niks zeg ik de hele tijd Wordfeud. Ik... Maar het is volgens mij Wordfeud of zo, denk ik. ik. Ik weet het echt niet durf het niet zeggen. Ik heb het nog steeds niet geïnstalleerd. Ik ben bang als ik het doe dat ik er niet meer vanaf kom. True Story. Uh, nou ja, goed, dat zijn dan de nieuwe notificaties. We hebben iMessage natuurlijk. Ja. Um, er wordt er redelijk weinig uh, aandacht aangegeven op het moment. Ja, jouw dagen later natuurlijk. Maar um, ja, als je ziet hoe belangrijk BlackBerry Messenger is voor de jeugd, zeg maar. Hè? Want uh, BlackBerry moet het alleen nog maar hebben van, van vier verdwaalde zakelijke gebruikers... die gewoon nog in een systeem zitten waar ze nog niet uit kunnen... Mm -hmm. Uh, en van, uh, uh, van tieners, zeg maar, die uh, met elkaar gratis willen uh, chatten, sms'en. Mm -hmm. uh, daar kan zo'n zo iMessage of zo'n zo Samsung heeft... Hoe noem je dat? Snap-on of zoiets? Nee, mm -hmm. uh, Samsung heeft... Oh, chat-on, ja. Chat-on. Chat ja. chat ja. uh, maar had Blackberry... Uh, zijn er voor Blackberry ook andere mogelijkheden? Zoals WhatsApp, bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. Je kan whatsapp van een Blackberry gebruiken. Uh, ja, maar goed, kijk, uh, ik... Dit is ook niet precies, precies iets wat over drie weken heel belangrijk is, maar uh, over een jaar of zo dan zijn er toch alweer een heleboel mensen die of een Android of een iOS apparaat hebben. Ja. Al oh, uh, hou ik nog steeds een beetje hoop voor Windows. En nee, goed, uh, je kent me. Uh -huh. uh, dat komt <laughs> <op>. <laughs> maar goed, uh, dan worden dit soort functionaliteiten worden ook steeds belangrijker. En het is natuurlijk onvermijdelijk dat er op een gegeven moment een of andere Harry een brug slaat tussen die twee: tussen zo'n zo, zo, zo Android Messenger of een WhatsApp en een iMessage. En dan moet op een gegeven moment toch een keer iemand komen die dat uh, in, onder één ding kan uitbrengen. Uh, en dan heb je natuurlijk uh, de poppen aan het dansen. En dat is dan echt een heel belangrijke functie. En er zitten gewoon wat geinigheidjes in. Hè? In dat iMessage uh, filmpjes, foto's versturen. Dat gaat allemaal helemaal prima. Ja. Uh, je kan zien wanneer iets afgeleverd is. Wanneer iets gelezen, uh, gelezen is. Voor de stalkers onder ons dus dat, dat is dat super handig. Ja, het, je, het voordeel uh. is gewoon dat ik gewoon eigenlijk uh, al mijn vrienden en familie... Uh, die gebruik gewoon allemaal een iPhone. Dat is gewoon zo handig nou. Want zeker als ik... Nou, ik zit nou hier in Italië natuurlijk. Als ik even een sms'je wil sturen... En uh, niet iedereen gebruikt WhatsApp, nou ja, goed, dan kost dat veel geld. Nou kost dat gewoon niks meer. Dit is heerlijk. Topper. En dan wat het mooie is natuurlijk ook, hè, dat als ik uh, gewoon naar jouw sms-nummer, gewoon naar jouw mobiel een smsje ga sturen, ja. um, dan herkent hij op een of andere manier gewoon dat jij een iOS-apparaat bent en dan stuurt hij een iMessage in plaats van een sms. Ja. Dus dan brengt hij je niks in rekening. Dus, uh, hola. Nou, nieuw stand. Volgens mij is het niet echt voor Nederlanders, Kiosk. Ook wel ja, dat is het gewoon een door. <laughs> oké, okay. uh, ja goed. Het is hetzelfde. Het is hetzelfde, en, maar uh, goed. Hè? Het is een filter, zeg maar, hè? Ja, of, precies. Of, een soort portal van een, een venster. Hè? Een beetje zoals jij Amazon laatst uh, noemde. Is dit de, de kleine versie uh, voor de e-books, de e of tenminste de magazines en de kranten van uh, iTunes. Ja, ja oké. Okay, uh, die hack dat je het weg kan halen, daar uh, ben ik niet zo'n kapot van. Misschien kan je het even uh, kort uitleggen aan mensen hoe je het weg kan halen. Voor de mensen die het graag oh, willen. Maar waarom ben je er niet kapot van? Bij de bank dat er iets mee hey, gebeurt? Dat soort. Hoe cares? Nee, hey, had... oké, okay, dat je het niet weg wil halen, nee, dat is een keuze. Nee, hey, uh... precies. Maar als je er echt last van hebt, heb, als je het echt graag weg wil hebben, kun je. Uh... Nou, waarom ik geen fan van ben, is dat als je er daarna wat drukt of zo, dan, dan reboot je eigenlijk. Ja, maar daarna ben je, er ook, uh, ben je er ook weer vanaf. Dan kun je hem weer uit de folder halen. Dus, dus hij reboot. reboot. Maar ik zal het even kort uitleggen. Als je uh, twee applicaties. Dus geen folders, maar twee applicaties die in de buurt van de kiosk-applicatie, of tenminste de folder, staan. Oké, okay, ik maak een nieuw schermpje op mijn iPad en ik zet die drie dingen naast elkaar. Ja. Wacht, ik ga het meteen gewoon doen. Twee applicaties en de kiosk-folder. Maar iPad gaat niet kapot van, hè? Nee, nee, alleen maar een beetje. Dus, die twee applicaties die moet je dadelijk, over, op, tenminste de een op de andere schuiven, zodat er een folder van gemaakt wordt. Snap je wat ik bedoel? Yep. Op het moment dat die animatie van het maken van die folder plaatsvindt... ...moet je zo snel mogelijk de kiosk erin schuiven. Nevermind! <laughs> oké, okay, nou ja, oké, okay, ja, ja, ik doe het niet, maar... Okay. Op dat moment is of de uh, kiosk staat in die folder... ...en ben je hem dus kwijt, kwijt in je algemene overzicht... ...of het is niet gelukt en je moet het nog een keer proberen. Maar, serieus, je kan altijd een kiosk in een folder zetten. Nee, gast, want het is een folder. En je kan nooit een folder in een folder zetten. Huh? Maar een kiosk staat helemaal in een folder... Nee Kijken. <laughs> nee, dat kan niet, ik probeer het nou uh, even voor me uh, nog een keer te doen, maar dat gaat echt niet. Als je kiosk vasthoudt k en op een andere k applicatie k <laughs> niet meer, <laughs> Je hebt hem stiekem al verwijderd op deze manier. Ja, Kijk, heb je bij mij een stand dan of zo. nieuws? <laughs> Hallo, waarom heb ik dat niet? Ik weet <laughs> zeker, ik heb hem al terug bekeken en alles. Ik heb zelfs wat dingen gekocht via. Ja, dan wou, dan wou ik vragen, gebruik jij het? Ja, heel zelden. Ik ben, ben ik, ja. Oh ja, hier staat hij inderdaad. Oh ja, kan ik er niet in een mapje zetten? Hè? Oh ja, ik zie het. Oh ja, goed, nou oké, okay, dan kan je hem dus in de folder. Dat bedoel jullie met ver verbergen, Verweren, ja. Oh, nou oké. Okay. nou ja, goed, lekker uh, belangrijke uh, volgende functie. De to-do-list. Reminders, ja. ja. Oh, is dat ook weer een ander woord? Oh nee, dat weet ik, dat weet ik niet eens. Ik kan even snel kijken. Herinneringen. Weet Herinneringen in het Nederlands. Maar ja, dat is wel leuk. Ik heb het nog niet gebruikt. Jij wel? Ja. Wat, wat is het verschil met agendapunten? Nou ja, het eigenlijk het enige wat ik echt door, door gebruikt heb... is zeggen van... Uh, mijn broertje had bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, voordat ze hun eigen Kindle hadden, hadden ze mijn Kindle geleend... maar hadden ze het USB-stekkertje uh, nog daar liggen, zeg maar. En ik had wel een ander mini-USB, zodat ik hem hier kon opladen. Maar ik moest dus een manier hebben om mezelf te herinneren... dat als ik bij mijn broertje was, dat ik even die USB-kabel moest vragen. Weet je wel, van nee, hey, geef me dat ding even mee. En je kan dus een locatie-gebaseerde uh, reminder instellen. Dus dan krijg je dus gewoon... Uh, uh, ik kwam bij hem thuis en dan hoor je, ping, en dan, hey, uh, niet vergeten je dingen te, te vragen, weet je, USB-kabel. En zo kan je dus bijvoorbeeld dingen instellen die niet super belangrijk zijn. Zo hebben Pixel je, nog steeds zoiets van, ik heb even secondenlijm nodig, maar ik weiger om daar helemaal voor apart naar de gamma te gaan. Maar ben ik in de buurt van de gamma, haal ik even maar Dan moet ik wel eventjes, als het even kan, even aan herinnerd worden. Dus op die manier kan je dat gebruiken. En hoe stel je dan die locatie in? Hoe ziet u dat? Je kan het gewoon instellen op de map. Oké, okay, je wijst hem met je pinpoint, zeg maar. Ja, en je kan bijvoorbeeld: Mijn broertje heb gewoon een adres bij zijn dingen staan, weet je wel, bij zijn, okay. bij, bij zijn naam. Dus dan uh, uh, dat, dat, dat, is, dat is wel kik hoor, dat, uh, dat is wel geinig. Nou, Twitter-integratie hebben we dan nog? Ja, ook nog niet gebruikt. Ja, um, um, ja Twitter-integratie. Wat ze hebben gedaan is gewoon dat je in de settings je Twitter-account op kan, kan nemen. En dus kan je je, je, je iOS, je, je, je hoofd-OS, kan zeg maar contractjes afsluiten met andere applicaties. Dat ze die informatie kunnen gebruiken. Dus dan, uh, als je dan dat hebt ingesteld en je daarna download je de Twitter-applicatie... dan hoef je dus niet opnieuw in te loggen, oh, omdat het ding een contractje sluit met je... Met je uh... Met je uh, met je OS en daardoor al weet wie je bent, en uh, op die manier kan je bijvoorbeeld ook vanuit de foto-applicatie meteen een foto'tje tweeten of een linkje via Safari, ja. En uh, dat soort dingen is hartstikke oké. Okay is oké. Okay. En de, de reader-functie van Safari, oh, super tof man. Ja, ja ik gebruik het niet. Ik... Um, of in ieder geval, soms ik, ik ben ik gewoon helemaal in de Insta Paper, zeg maar. Mm -hmm ik doe alles via Instapaper. En die heeft gisteren trouwens een update gehad. En daardoor is die app nog tien keer beter. Uh, het is wel een dure app volgens mij. 8 euro of zo. Maar echt meer dan waard. Uh, maar ja, soms gebruik ik het wel. En uh, uh, ja, ik vind het echt heel chill. Uh, die, die, die reading list en, uh, en die, de manier waarop je het weergeeft. Dus mocht ik geen Instapaper gebruiken. Uh, want ik gebruik het niet alleen om, om, om te lezen. Maar ook als een soort boekmarktool tool. Om terug te kijken van wat vond ik interessant drie weken geleden. Uh, dan, dan, dan zou ik wel switchen, want de weergave van, van, van zo'n zo read-ding, uh, hoe noemen we dat, zo'n read-weergave of whatever, mm. uh, is, echt, is echt top. Oké. Okay. Uh, even kijken naar de camera en foto-app, je kan wat bewerkingen doen, je kan een fotootje maken via de knoppen bovenop, uh, maar dat is meer iPhone, maar dat kan ook bij de iPad, dat heb ik getest. Mail heeft wat nieuwe dingetjes, wat opmaken en dat soort dingen, italic en uh, je kan uh, mailtjes vlaggen en dat is gewoon niets anders dan een sterretje eraan. Ja, en natuurlijk teken, uh, draadloos zinken, hè? Ja, daar kwamen we nog op, denk ik. Uh, Safari, uh, nieuwe, nieuwe, uh, we hebben het over reader en reading list gehad, maar ook uh, de nieuwe tab functionaliteit op een andere manier ingevuld. Uh, I like it. Ja. En dan inderdaad, waar we het over hadden, pc free en dan in combinatie met iCloud laten we er even snel doorheen rammen want eigenlijk hebben we er denk ik misschien al best wel lang over. Uh, ja, wifi zinken met, uh, met iTunes, handig als je drie, vier nummers gaat doen, wil je je hele library doen, zou ik toch mijn ding eraan hangen, dat gaat toch een stuk rapper. Um, s'nachts maakt hij een update naar een backup van je, van je data, alleen um, ik moet nog uitdokteren hoe ik dat op een bepaalde tijd kan zetten, want hij doet het als hij aan de oplader gaat s'nachts. Mm -hmm. En meestal uh, hang ik mijn uh, iPad of zo rond een uurtje of twaalf, half één aan de oplader. Maar dan kijk ik nog wel eventjes een uh, aflevering via Netflix of zo van een, een of andere serie. Maar hij, hij chokt echt volledig met internet. Oké. Okay, ja. Ik kan daarna gewoon echt niks meer doen. Dus uh, dat is wel iets om, om te onthouden. Ja, en uh, zo in, in de iCloud wordt van alles gesynchroniseerd. Hè? Van je documenten tot je contacten, e-mail, agenda... Uh, find my iPhone document hadden we al gehad, iTunes Match maar dat kunnen we nog niet in Nederland doen wat ik wel gelijk uh, merkte met iCloud, ik dacht oh, 5G is best veel, maar ik heb uh, heel God. veel uit moeten zetten <laughs> dat is echt, direct zo op is dat jongen dat ja. uh, gaat echt super rap uh, nee dat is niet echt gek veel nee, uh, ja goed uh, je kan ook een heleboel uitzetten hoor, dus je hebt redelijk veel controle erover mm -hmm. en je kan dingen verwijderen en je kan natuurlijk ook gewoon zeggen van ik ga lekker updaten via, of uh, backuppen via mijn uh, mijn computer. En ik doe het eigenlijk via mijn computer en één keer in zoveel tijd laat ik hem eventjes naar de wolk doen, zodat ik, uh, mocht ik hem een keer... Ja, vooral voor je contacten en zo, en je agendapunten en zo. Nee, maar, dat is... Nee, maar dat, dat is anders, hè. Dat doet hij sowieso. Ja, precies. Dus ik heb het over die, die, die nachtbackup. Oké, okay, dus echt voor... Uh, hoe heet het? Je bestanden en muziek en zo? Ja, dat je al je apps en zo neemt hij mee en weet ik veel maar okay. Dus uh, nou ja, goed, dat, dat, dat, dat, dat duurt nog wel eventjes voordat iedereen dat, denk ik, helemaal onder controle heeft. En weet wat wel en niet goed werkt en dat soort dingen. Maar dat zal, het zijn allemaal interessante functies. Het zijn allemaal wel functies. Het um, is uh, allemaal. Ja, veel mensen zeggen dat het een beetje een inhaalslag is hè, uh -huh. met, uh, richting Android. En voor veel dingen is dat misschien ook wel zo. Dus uh, het is niet super vernieuwend, want Siri hebben we natuurlijk nog niet. En zelfs als je een Nederlandse iPhone zou kopen, want die kan er niet, maar de Nederlandse iPhone lijkt er niet op dat ze met Siri worden geleverd. Nee, oké. Okay. 4S. Dus, maar goed, dat moet natuurlijk altijd nog maar blijken. Hè? Uh, bijvoorbeeld Ierland de, is het zonder 4S. Is het zonder 4S? Uh, zonder AC. Ja, ik, ik, ik uh, ben benieuwd als het in is. Het dat, dat, dat is geinig. Oké, we moeten eigenlijk ook over ja, uh, Ice Cream Sandwich gaan hebben. Maar laten we eerst even uh, naar Nick en zijn app apps-segment gaan luisteren. We're with oh. the Mario Brothers and Plummins again. game. We're not like the others who get all the fame. If your sick is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Leuk dat je luistert naar ons app-segment, ik ben weer verbonden met Nick. Nick, Hallo. alles goed? Hallo. Hallo, hey. was hij al. <laughs> alles gaat goed. Ja? Want ik krijg een iPad. <laughs> ja. Opschepper. Op, op zoveelste apparaten, nog meer, uh, nog meer tijd om mijn appjes te bes besteden. Nog meer apparaten die appjes kunnen draaien. Ja, en ik heb ook gehoord <laughs> dat jij volgens mij een nieuwe, nieuwe gig hebt, een nieuwe schrijfopdracht, of niet? Ja, dat klopt. Ik ga uh, schrijven voor uh, tabletsmagazine.nl en die doet volgens mij een segmentje in deze podcast. Een segmentje? Ik doe het samen met Martijn van uh, <laughs> tabletsmagazine.nl. Ik laat hem wel niet veel aan het woord, maar toch doe ik het samen. <laughs> nee, oké, okay, want ik luister je, En toen dacht ik, nou, oké. Okay. Dat, uh, dat, <laughs> dat is dezelfde Martijn. Ja, ja. Dus oké, okay, maar leuk dat je, dat je daar gaat schrijven. En dan, uh, wat is de bedoeling? Iedere dag een appje of... Uh... Uh, nou, iedere dag is het nog een zwaan, dat ik het ook heel druk heb met touchhats.nl. Ja. Uh, maar dat wordt waarschijnlijk drie, vier keer in de week. Uh... Oké, okay, hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk. Hé, hey, en waar gaan we het deze week over hebben, Nick? Uh, nou, de MX video player. Uh, week hadden vorige week hadden we het over de VLC player voor de iPad. Ja, uh, Volgens mij had je een thema, toch? Of, uh, wat was het thema? Ja, dat, dat was vorige week, dus entertainment. En uh, nu is het Android. Dus nu is het echt Android appjes, ja. Oké, okay, want iOS-gebruikers zijn natuurlijk druk met uh, iOS 5 uit te vogelen. Inderdaad. Oké, okay, dus ik hoorde iets van MX Player, zei je? MX Video Player, ja. Als okay, je, okay. Wat, want uh, de Android-videospeler speelt natuurlijk niet standaard alles af. Ja, klopt. Nou, die MX Video Player die heeft dus een, een handje vol Codex, die uh, dat allemaal af kunnen spelen. Jee. Oké, okay, dus gewoon VLC voor Android? Ja, zo'n beetje wel. Het is ook voor uh, Android-smartphones. Okay. Het is wel ontzettend groot, maar ja, dat heb je meestal gewoon. Hoe Want ben je groot? Ik heb, ja, ik heb een HTC Desire en die heeft mijn 128 MB interne opslagruimte. Oh, oké, okay. dus het is, groot, het is gewoon 3 MB of zo, zo'n zo app of wat? Ja, dus ik vind 10 MB veel. Ja, ja, ja, ja, dat begrijp ik wel, ja. ja. Uh, ik, ik verbaas me nog steeds, hoor, over die kleine telefoons, zeg maar. Uh, ja. Dat, dat, dat ze dat ooit... Ik bedoel, hoezo zou je ooit Android installeren op een telefoon met minder dan 3 gig of zo, 4 gig? Dan moet je <laughs> een SD-kaartje in... knallen. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar niet alle apps of zo. Ja, dat weet ik trouwens wel, want dat werkt op mijn mobiel ook niet. Dan niet alle apps kunnen weer op de SD-kaart. Nee. Zo, en als ze op de SD-kaart kunnen, dan is het maar uh, in vierde van de hele app of zo. Ja, ja, dat is inderdaad irritant. Oké, okay, ja. maar dat is dus VLC, of uh, MX-video-player. En kost dat ja. nog uh, geld of uh, valt het mee? Er is een pro-versie. Maar uh, de gratis versie laat alleen advertenties zien als je de video op pauze zet. Oh, dat valt mee. Dat, is, dat valt best mee, ja. Als je de Pro versie hebt, je, ja, je bent echt een, een, een, een advertentiehater. Ja? En dan kun je de Pro versie, pro -versie aanschaffen. Advertentie-hater. <lacht> Mijn hobby is advertenties haten. Oké, okay, <lacht> nee, cool. En uh, zit er ook een browser in bijvoorbeeld? Of uh, nee? Een, uh, een filebrowser bedoel je? Ja? Ik ga ik even spieken. Oké. Okay. Want dat mag. Natuurlijk en, maar want, want hoe krijg je tot nu toe dan je films daarop of? Uh, meestal als je op internet een filmpje ziet of zo, dan kun je die aan natuurlijk aantikken. Maar volgens mij zit er een foutbrowser in. Ja, er zit uh, gelijk als je hem opent, krijg je een foutbrowser. Oké, okay, superhandig. En ook een internetbrowser om. Uh, op... nee. Okay. nee, nee, nee. Maar daar kun je gewoon aan je eigen uh, internetbrowser gebruiken. Precies, dat begrijp ik. Zodra je een filmpje ziet, vraagt hij wel van met welke app wil je die shit openen. Oké, okay, top. <laughs> oké, okay. ja. en uh, heb je nog meer appies? Uh, nou, ik wil eigenlijk even hebben over uh, de Airprint van vorige week. Om oh. iOS users niet boos te maken. Dat mag. Want uh, toen hadden we een oplossing voor de uh, Mac uh, uh, bezitters. Ja, oké. Okay. En uh, als je uh, zaterdag op mijn website hebt gekeken. Nee. Heb je gezien. Nee? Ik heb toevallig zaterdag niet gekeken. Ah. Oh, moet je dag kijken? Ja, <laughs> bijna wel. <laughs> In zaterdag heb ik, de, heb ik die erop uh, gezet. Dus dan kun je even kijken hoe dat moet op de Windows. Het is wel heel erg leuk om het commando's en zo, maar kom je wel overheen. Ik zie het. Even kijken. airprint.zip downloaden. Ja. Uh, yeah. uh, command line openen. Ja. Yeah. Kopiëren, plakken, kopiëren, plakken, enter en klaar. Ja. Yeah. Oké, okay, AirPrint op Windows. Oké, okay, gunstig. <laughs> en uh, nou, uh, de Dolphin Browser. Omdat ja. de standaard uh, browser niet perfect is. <laughs> nee, de Dolphin Browser is een alternatieve browser voor Android, uh, tablets en smartphones. Uh, en uh, hij is gewoon veel beter. <laughs> Ja, nou, hij is echt veel beter. Ik gebruik hem ook op iOS, hoor. Dat, uh... Oh, ja. Yeah. Hij werkt zo yeah. hartstikke goed. Hij heeft um, gestures en... Uh... Ja, maar dat is troep. Dat uh, gebruikt <laughs> niemand. Maar, <laughs> ik vind vooral de manier waarop je favorieten uh, kan, yeah. kan, kan doen en tapmanagement. Uh, je kan, zeg maar, van links naar rechts je scherm ook schuiven. Yeah. Zodat je je open tabs en je favorieten makkelijk kan, uh, kan benaderen. Uh, hij is voor mijn gevoel ook echt snel... Ja. ja. Um, en ik, ik weet niet hoe ze het doen, maar volgens mij pakken ze ook soms andere lettertypes dan de echte site. <laughs> uh, ze zien er namelijk net iets anders uit. Het kan ja, renderen ja. te maken hebben of dat ze het standaardiseren. Want ja. ik, vind het, ik, ik, ik gebruik hem heel vaak. Ik vergeet het ook wel heel vaak. Mm -hmm. dan, ik ben gewoon zo gewend om op safari te drukken dat ik dan. In Safari zitten internetten, maar meestal als ik bewust kies, dan ja. kies ik Dolphin. Hij zit ook echt in mijn dock onderaan, zeg maar. Uh, in mijn Ja, plek. dus dat is een hele goede browser. Ja, maar op, de, op de Android heb je de, het voordeel dat je kunt kiezen uh, als standaard actie gebruiken. Ja. Dus dan, dus dan ga je op internet en dan tik je een adres in en dan vraagt hij gelijk ergens al van uh, waarmee wil je dat doen. Ja, ja, nee, dat is inderdaad super handig op Android. Ik en dan kun je. Ja. Ik had Firefox gedownload en, en, en Dolphin op de Galaxy Tab. Ja. En nou, toen ging ik dat elke keer vragen. Dan had ik per ongeluk Firefox gekozen. Maar <laughs> dat is echt een, echt een klote browser. Of in ieder geval vorige week. <laughs> ja. Weet je wel? Ik weet ja. niet wat voor updates er al geweest zijn. Maar dan als je weer van die standaard af wil. Dat is misschien een tipje. Moet je ja. gewoon je browser verwijderen. En dan vraagt hij het opnieuw. Ah nee. Jawel. Wat een ingewikkelde manier. Nee. Oh ja, ik had toch Firefox die weer nodig. Maar is er ook een andere manier? Dit is een uh, veel makkelijker manier voor als je die app niet wil verwijderen. Oké. Okay. Het is hetzelfde op de Android smartphone. Dus uh, mag je toch een keer dat hebben gedaan. Yeah. Kun ja. Je, kun je de les volgen. <laughs> je gaat naar je instellingen. Ja. Yeah. Dus dat is gewoon, uh, je in je app drawer je, zoek je de instellingen op. En met de meeste launches is het ook zo als je op de zoet drukt. Krijg je uh, instellingen. Ik weet niet hoe dat op Honeycomb zit. Nee, ik ga gewoon via de app dinges. Nou ja. Zorg dat je in instellingen komt, ja? ga je naar apps en toepassingen mm. beheren. Ja. Daar zoek je de app op die je als standaard hebt aangegeven. Dus Firefox. Dat is echt makkelijker hoor. <laughs> ja. Ja, nee, maar sommige mensen willen het liever niet verwijderen. <laughs> ja, maar dan installeer je het toch gewoon opnieuw. <laughs> ja. Ja, maar dat ben je wel gegeven. Oh, oké, okay. ja, daar kun je het zetten, oké, okay, dat toch? <laughs> Nou, dan uh, tik je die app aan, en scroll je ze naar beneden, en er staat daar standaard stuff aan. En dan kun je standaard waarde wissen aantikken. Hartstikke makkelijk. En dan vraagt hij het gewoon netjes weer. Hartstikke makkelijk. <laughs> Hartstikke makkelijk. Ja. Uh, Oké. Okay. Ik, ik weet zeker dat mensen dit gewoon drie keer op gaan luisteren, en dan, oh ja. Yeah. Ja, precies. <laughs> Zet uh, okay. me in je favoriet. <laughs> dus dan hebben we onze drie appjes voor vandaag weer gehad. Eh, uh, drie. Volgens mij hebben we er twee gehad. Oh, oh, ja, inderdaad, dan moeten we er nog één. Eh, we hebben een thumb keyboard. Thump-keyboard. Ja, bedacht. thump <laughs> Ja, wat, wat, wat is dat, een duimentoetsenbord? Het is een uh, toetsenbord voor je duim. Oké, okay, <laughs> werkt het Nee, het is een alternatief toetsenbord voor je uh, android tablets. Als je in, uh, in uh, Landscape mm -hmm. ja, je tablets uh, in twee handen vast hebt, moet je met je duim typen. Ja, dat is inderdaad irritant. En dan zit je helemaal zo je duim te strekken en is niet echt fijn. Dus uh, kun je een thumb keyboard installeren? Even kijken, het kost. Ja, ik ga ondertussen mensen aanraden van, joh, doe het niet. Uh, of in ieder geval. No. <laughs> ik, ik wou in ieder geval mijn kant wat verhalen vertellen. Want uh, ik, ik was zo blij met iOS 5 beta. Hè, want daar zit dus ook zo'n split keyboard in. Ja, ja, ja. En oh, ik denk, oh, daar heb ik drie blogposts over geschreven. Maar, oh, wat, dat wordt geweldig en zo. Nou, ik heb het echt twee keer gebruikt. Of ja, twintig keer of zo. Maar ik kan er maar niet aan wennen. En, en dan vergeet ik het de hele tijd ook. Ja, uh, ik, ik, ik, ik kan er ook niet aan wennen hoor, maar sommige mensen kunnen daar heel goed mee. Ja, oké, okay, ja, dat is dus echt voor de pro's ofzo, want uh, ik, ik, ik vind het door. elke keer toch best wel lastig. Uh, en ik ja. vind het ook lastig, is swipe, ken je dat? Ja, ja, ja, ja, ja. Oh mijn ja. god, dat voelt de hele dag alsof je een soort spelletje zit te spelen op je toetsenbord. <laughs> ja, ben ik, ik ben je er niet kapot van. Maar thumb keyboard kost het geld? Of kost het ja, geld? het kost geld. Dat? <laughs> ja, echt een klote uitspraak. Ja, het kost geld het kost, kost uh, 2,53. Wauw. Dan dat kunnen goed. alle mensen met een iPhone 4 die uh, S ja. die me uit Duitsland hebben gehaald, even een Siri vragen: wat is dat nou een euro? Oh, <laughs> ja, de iPhone 4, de Siri is hartstikke leuk natuurlijk. 4S, ja, je kan hem ook vragen van uh, Where to Hide the Body. Ja, ja en dan vraagt hij <laughs> wat voor een uh, locatie zoek je. Yeah. Een, een, een moeras of een ding. Ja. Of, uh, ja. Oude fabriek. Uh, er zitten hele veel mailige antwoorden in shitseries.com tumblr.com. Dat is zo'n uh, leuk blog. Eruit. Oh ja, is dat zo? Ja. Uh, dat is uh, omgerekend uh, 1,84 euro. Uh, 84. Oh, dat heb je helemaal omgerekend, joh. Iedereen betaalt toch in dollars tegenwoordig? <laughs> nou, Google is je vriend. Moet je gewoon intikken: uh, dollar, 1 uh, in euro, en er staat er gelijk bovenaan. Ja, je nee, hebt helemaal gelijk niks. Uh, Wat je ook week... kan intikken uh, bij Google is The Answer to Life, the Universe and Everything. 42? 42. <laughs> uh, uh, maar, maar, uh, maar Nick, dan uh, spreek ik jou volgende week weer. Is goed. En dan heb jij volgens mij dan al een paar posts op tablets Magazine uh, erop zitten, toch? <laughs> ik hoop het. <laughs> Oké, okay, nou, tot dan. Oké. Okay. Adios. Doeg Nou, dat waren weer de appjes van deze week. Um, en gefeliciteerd, Martijn, dat jij een nieuwe, ja, hoe noem je dat? Is dat een freelance writer of is dat een werknemer? Of is dat een. Nee, ja, Nick gaat inderdaad voor, uh, voor tablets magazine uh, zo nu en dan, uh, of tenminste ik hoop zo vaak mogelijk, uh, berichten schrijven over applicaties. Leuke lijstjes, uh, interessante dingen voor als je een iOS of een Android of wie weet ooit nog eens een webOS of een Windows uh, tablet hebt. Komen daar inderdaad uh, leuke lijstjes van Nick uh, op de Applesmangers in terecht. Hartstikke maar bon. Uh, en Nick heeft zo, zoals je net kon horen ook zijn iPad als het goed is vandaag. Dus uh, cool. dat, uh, dat brengt weer meer perspectief. Want hij deed dat allemaal nog op een klein schermpje, de iOS dingetjes. Um, Icecream Sandwich. Ik dacht tot uh, ongeveer, uh, wat was het? Even kijken hoe lang zijn we aan het opnemen. 10 minuutjes, precies nu. Tot ongeveer een half uur geleden dacht ik dat het vanacht, vanavond om vijf uur was. Maar dat blijkt vannacht om vier uur te zijn. Dus ik heb uh, meteen even mijn poster je Dankjewel voor, uh, voor die informatie. Uh, vannacht om vier uur dan komt uh, de ijscream sandwich versie. Uh, wordt, die, wordt die gepresenteerd of zo, hoe je het wil noemen. In Hongkong. Het um, is natuurlijk een beetje uitgesteld omdat ze bang waren. Dat ze anders geen aandacht kregen. Uh, van de week met, vorige week met Steve Jobs en dat soort dingen. Of is het twee weken geleden alweer. Ehm... Um, ja, wat verwachten we ervan? Is, is ons discussiepunt op de lijst staat hier? Ja, het, het, ik denk dat het vooral een, een, um, een visuele verbetering gaat zijn. Ik kan me niet voorstellen, um, want wat we net eigenlijk al zeiden: dat iOS een inhaalslag heeft gemaakt op Android, en Android eigenlijk qua functies al een beetje voorop liep. Ik kan me niet voorstellen dat daar nog heel veel unieke features nu al bij komen. Ik denk dat het puur zo is van Android uh, of Google wil nu gewoon één uniform systeem maken voor mobiel en tablets. Laten we daarmee beginnen en dan voegen we daar later wel interessante <coughs> nieuwe features aan toe. Zeg ik me verstandig? Ja, uh, ja en het is natuurlijk als brug hè? Zeg maar tussen de tablet en de, dingens, de versie, smartphone versie. Um, wat ik eigenlijk veel interessanter vind, of niet veel interessanter, maar wat ik interessant vind, is dat het zou natuurlijk al uit zijn. En Motorola, die heeft over een uurtje of... Wat is dat? Volgens mij over een uurtje of tien of zo... Hebben, hebben ze zelf een, een, een, een product launch... Van de Motorola Droid Racer Bionic. Nog wat of zo. Uh -huh. uh, hun nieuwe vlaggenschip. En ik vraag me af... Zit daar dan een ice cream sandwich zo meteen op? Dus stelen zij zo meteen een beetje... Uh, ja, hoe noem je dat? Die aandacht van, van de, de, de, de midden in de nacht uh, aankondiging. Want het was natuurlijk al de bedoeling dat dat nu dat het er nu al zou zijn, Ice cream Sandwich. En ik kan me niet voorstellen dat... of ik kan het me wel voorstellen, maar het lijkt me onwaarschijnlijk... dat Motorola zo meteen hun vlaggenschipmodel uh, gaat presenteren... Waar, na zes uur later of zo... het um, een verouderde versie van Android is. Ja, dat, li yes. dat lijkt me ook niet. Maar ja, goed, dat zal over gesproken zijn. Want die twee uh, zijn natuurlijk uh, closer than ever, uh, Google en uh, Motorola... En ik kan me wel voorstellen dat Motorola inderdaad een, een, een smartphone laat zien met Ice Cream Sandwich, maar niet te diep ingaat op, uh, op de software dan, dat het echt uh, design of aansluitingen en weet ik veel wat kwestie wordt. Ja. Eh, een rare situatie, maar wel leuk om te volgen. Daarom breng ik het een beetje te sprake. Want dat is natuurlijk wel geinig, om dat zo meteen even te gaan kijken, want ik ga niet op live tot vier uur. Maar als ik dat uh, Motorola eventje nog even mee kan pakken, dan uh, vind ik dat natuurlijk wel even leuk. Um, en dan ben ik benieuwd, dan ben ik benieuwd uh, wat, wat daar nou gaat gebeuren. Ja. Uh, en je kan natuurlijk misschien ook wel zoiets hebben... De, ik weet niet hoe laat het in Amerika is dat die Motorola-event is... maar dat ze het presenteren en dat ze uh, uh, zes uur embargo hebben bijvoorbeeld... Uh, op, op, op YouTube-filmpjes en first looks van uh, Joanna Stern en dat soort types. Ah, ja, dat die zou he het, ja. Uh, ik weet niet, hè. Ik bedoel, uh, je, je, er zijn verschillende... Uh, uh, oplossingen voor te bedenken. En aangezien mensen kennelijk denken dat dat komt doordat ze, uit respect voor Steve Jobs komen ze misschien met zo'n verzoek ook nog wel weg. Ja, het, wie weet. Ja, ja. ja nee toch? Uh, snap je wat ik bedoel? Uh, dat is dus echt van, ja jongens, maar uh, we zijn uh, zo verdrietig door Steve Jobs vorige week en dan moeten ze uitstellen, maar kunnen ons nu niet in de problemen brengen? Uh, ik weet het niet hoor. Ik weet niet hoe die dingen gaan. Uh, meestal is het toch met dat soort product launch zo heel groot zijn die groepen journalisten niet. Hè? Ik bedoel, het zijn er meestal gewoon de paar bekenden, die wij ook allemaal volgen. Mm. En dat is natuurlijk uiteindelijk wel een ons-kent-ons-wereldje. Ze doen natuurlijk allemaal alsof ze natuurlijk super onafhankelijk zijn en la Maar die wonen wel allemaal bij elkaar in het dorp, hè? Die wonen gewoon echt allemaal uh, zo'n beetje... of in New York of in, in San Francisco ergens daaromheen. En, en uh, <laughs> Ja... Nee, maar dat zijn dus twee plekken waar die gasten hè, bij elkaar komen. En ja, ja, ons kent ons, dat is natuurlijk in ieder wereld zo. En daar gaat ook. Dus hè, dat soort dingen zijn niet eens zo heel erg onwaarschijnlijk hoor. Dat, dat ze dat soort afspraken kunnen maken. Uh, maar goed, uh, spannend dus. Galaxy Nexus waarschijnlijk. Ik ben benieuwd of ze daar ook weer een of andere steek onder water, of niet eens echt onder water richting Apple gaan doen. Nou, ik hoorde wel, uh, ik heb het zelf niet geplaatst, maar ik zag wel ergens geruchten verschijnen, dat er niet alleen een nexus, maar ook gewoon weer een nieuwe tablet gepresenteerd <laughs> ja, zou worden. Dat maakt nummer 10. <laughs> ja, okay. ik ben heel benieuwd. Ik zou het weer fantastisch vinden dat ze dat gewoon weer doen, maar het heeft weinig nut. Ik vind het zelf fantastisch dom. Ik ja, sorry, ik bedoel toch sarcastisch zo, van ja, waar zijn we nou toch mee bezig? Aha, sarcasme. <laughs> um... Ja, nou ja, goed inderdaad, retarded is dat allemaal natuurlijk, al die dingen. Maar uh, mijn steek onder water bedoelde ik meer van uh, dat, dat ze vannacht hadden ze een promotiepagina op samsung.com voor de Samsung Galaxy Player 50. Uh -huh. Welke telefoon dat is, daar heb ik echt nog nooit van gehoord, maar kennelijk is dat er ook eentje. Uh, en daar stond gewoon een screenshotje van iOS van Google Maps. Ja, wie dat, wie dat oh. geplaatst heeft echt. Oh, wat. Ik vraag me dan echt af of dat nou provocatie is of gewoon een domme fout of Jesus. dat het is in het kader van iedere pers is goede pers, of hoe noem je dat ook alweer? Ja, um, als er maar over je geluld wordt. Um, ik vraag hem het af, het is ondertussen alweer weg. Het staat op mijn pagina, staat het gelinkt met inclusief een plaatje, wat quotes en... natuurlijk ook een fijn linkje naar Google Cash als je het zelf <laughs> wil zien. Uh, ja, wat, wat zijn dat daar nou voor acties? Uh, ik, ik heb hier dus echt, echt recht voor me liggen die, die twee tablets, hè? die Galaxy 10.1 en uh, iPad 2 die dingen lijken inderdaad best wel op elkaar. en Het is mijn ja, werk, het is mijn hobby, zeg maar, weet je wel. En ik herken ze soms niet <laughs> Dus, nee, maar ook de oplader en zo is gewoon dezelfde vorm. Het is dezelfde manier waarop je dat ding aan elkaar verbindt. Hetzelfde voetje. Vertelde jij me uh, die... dat nou van die advocaat? Van die advocaat? Ja, dat vertelde ik jou, ja, inderdaad. Het is, is een prachtig verhaal natuurlijk, hè. Van de week in Amerika... Uh... Is er, is er een rechtszaak van Samsung... Uh, die wil een injunction hebben... wil een verbod op... Uh, uh, Apple-producten. Uh, nee, is in dit geval andersom. Ja, dat, gaat, dat was HTC met uh, Apple. En dit gaat inderdaad over Apple versus Samsung. En Apple zegt dus... net zoals ze in alle landen zeggen... nou, dat ding lijkt te veel op elkaar. Het gaat niet eens heel erg over software patenten weer... maar gaat dus meer over dat design. En dan dat design breed genomen, Dus inclusief uh, packaging... Uh, ...type icoontjes, reclame, uitingen en uh, dat soort dingen. Hè? Dus het volledige pakket. Uh, maar niet een onbelangrijk onderdeel daarvan is dat die twee apparaten ook gewoon heel erg op elkaar lijken. En wat doet die rechter nou dus? Die, <laughs> het heeft ook geen enkele juridische basis of zo hoor, maar dat is wel een leuk verhaal. Uh, die, die, die houdt die twee dingen omhoog, zo, uh, hij vindt uh, alle twee zwart, niet, uh, niet een witte iPad, want dat zou, het natuurlijk, uh, dat zou het natuurlijk wel meteen verklappen. Maar die houdt die twee uh, uh, tablets omhoog en die vraagt aan die, die hoofdadvocaat, uh, hé, hey, wat is nou de Samsung Galaxy Tab? <lacht> en ze zegt, ja dat kan ik niet zien vanaf <laughs> hier. Ze zegt, lol wat, wat is nou de Samsung Galaxy Tab? En dan een van haar, haar knechtjes, weet je wel, een andere advocaat, die gokt goed, of in ieder geval die heeft het goed. Ja, dat is natuurlijk een 50-50% kans natuurlijk. Maar die had kennelijk wel door hoe je 16-9 kan onderscheiden van 4 3 ja, maar dat is voor... Nee, maar dat is uh, voor normale mensen. En dan, is een, dan wil ik niet uh, een Samsung-advocaat uh, die had het moeten weten hoor. Zeker als hoofdadvocaat lijkt me. Maar voor gewoon mensen, mensen. Is het verschil ook lastig te zien hoor in zo'n ding? Hm. Ik, ik gebruik van de week het voorbeeld van deze reclame van Vodafone over supersnel draadloos internet met elkaar. En dan zie je zo'n binky zitten in de, in de bus en die speelt met een ander binky uit Tokyo in de metro. En die spelen online racing game tegen elkaar. En dat is Ridge Racer of een of andere game die ik ook op mijn iPad heb. En ik zit zo naar die reclame te kijken, zo met een half oog. En ik uh, denk, oh geinig, weet je iPad, lalalala, uh, spelen, wat zijn ze nou? Oh, hij zit in een bus, la Oh, wacht, hij speelt via het internet met een gooster uit Hongkong. Oh, wacht, dat is geen iPad, dat is een Galaxy Tab. En zo zat ik, dat is echt te kijken. Dus ik had het ook gewoon niet door. Ja, dat, misschien noemen sommige mensen fanboys me dom dan of zo. Maar ik zie dat ook gewoon niet zomaar. Uh, en die dingen lijken dus wel gewoon heel erg op elkaar. Ik ben daarnaast, zou ik de eerste zeggen, van who cares. Maar toch, uh, dat is in ieder geval wel een punt waar ze nu echt in groot tempo gelijk op aan het krijgen zijn elke keer. En dan werken dat soort dingen als uh, icoontjes in, in, in winkels van, van, van, van Apple jatten of gebruiken, laten we het zo maar noemen. Een screenshotje van Google Maps. Uh, uh, al dat soort dingen bij elkaar bij elkaar genomen dat werkt in ieder geval niet mee voor Samsung. En, en natuurlijk wat het feit ik dan dat ze ook niet begrijp is dat er gisteren zo'n fout wordt gemaakt dat ze dan weer een screenshotje van, van een iPhone doen. Uit 2008, hè, het screenshotje waar die geplaatst was. Op blogheur.com uh, door een of andere Griet was het geplaatst. De mensen wisten ook gewoon binnen tien minuten zo'n beetje. Want er zijn natuurlijk een heleboel retarded internet, Dus die echt handig zijn met dat soort dingen. Wisten ook gewoon waar dat screenshotje vandaan kwam. Komt gewoon uit een blogpost van een vrouw die, die in 2008 iets schrijft over haar nieuwe iPhone. Dat soort dingen, dat kent toch niet? Mm -hmm. dus, uh, nou ja, goed. Uh, weird. Ze hebben alleen het bovenste rijtje veranderd met de, de Samsung-icoontjes. Maar goed, uh, zo gaan die dingen. Um, we zullen wel zien wat, daar, wat daarvan uitkomt. Uh, en dan ben ik benieuwd wat voor uh, tablets ze vanavond uh, gaan uh, presenteren. B Blijf jij er wel voor wakker? Nee, hey, ik ben gek. Nee, nee, nee. Ah, nee. Je gaat niet naar de familie omdat je uh, tablet tabletnieuws wil bekijken... maar je blijft niet wakker voor, <laughs> voor de grootste release dit jaar van Android. <laughs> nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik, wacht, uh, ik sta lekker vroeg op, laat ik het zo zeggen. En dan uh, komen alle verhalen wel uh, tevoorschijn. <laughs> Oké, okay, dus uh, heb, je een, heb je een gokje van wat voor een formaat tablet ze gaan a a a a uitgeven... Ze hebben er al een heleboel. Dus ja, het is, het is, het is een 14 inch tablet. <laughs> nee het is wel kleiner. Want ik, ik zag een, een foto. En daar, daar ging het gerucht om. Je zag een, een smartphone liggen. En met daar bovenop nog iets heel duns. En langwerpigs. Dat zou dan een tablet zijn. En nou, die zag eruit als, als zo'n uh, 7, 8 inch maximaal. En dat was een foto uit Hongkong? Nee dat was een promotionele van de Samsung Mobile Unpacked Event foto. Weet je wel? Zo'n oh, nee. uh, reclame dingetje. Maar goed. Oh, okay, iedereen dan... haalt daaruit wat ze eruit willen halen. Ik wacht het wel even af. Ja, nou, in het kader van afwachten, hè, volgens mij... Ik vond je van de week in ieder geval iets wat vroeg met uh, uh, berichtgeving over een iPad Mini. Mm -hmm. Maar dan neem je het natuurlijk niet weg, dat het interessant is om erover te speculeren. Uh, vertel eens, wat is nou, het verhaal? Nou, het verhaal is niet nieuw, want er is al vaker gesproken over een iPad Mini. Mm -hmm. Maar uh, voorheen werd er vooral gesproken over een iPad Mini... omdat die dan kleiner zou zijn uh, dan de huidige iPad. En nu wordt de nadruk vooral gelegd door een analist uit Amerika... De iPad mini komt, maar het is niet dat hij kleiner is. Het is dat het een budget-budget iPad is. Dus goedkoper. Volgens mij ook gewoon 7 inch hoor. Nou, dat, dat, hij benadrukte dat het niet een kleinere tablet zou zijn. Maar het maakt even. Okay. Ik heb het ook gelezen. Hij, hij, het, het hoeft niet per se alleen te betekenen dat het kleiner betekent. Het kan ook zomaar betekenen dat het goedkoper is. Dat is wat ik ervan begreep. In ieder geval van Altings Dior of zo had ik dat ervan begrepen. Maar ik snap wat je bedoelt hoor. Eh, uh, kleinere iPad voor. Is er een markt voor? Is, is, zijn onze vragen. Of in ieder geval wat we hier hebben staan. En budget. Hmm, ja. Uh, we hebben het, uh, we had het erover hè? een paar weken geleden met uh, Kindle Fire. Mm -hmm. Toen zei ik al van. Apple gaat misschien wat doen met, uh, met iPhones die goedkoper worden. Of prepaid iPhones. Nou, dat is dan uiteindelijk geresiteerd in een 3GS die nu gratis wordt weggegeven bij contractjes. Ehm. Ja. Um, en wat we, waar we toen al over hadden, dat zou ook zomaar eens de eerste stap kunnen zijn om voor Apple ook naast uh, uh, hun high-end producten wat de low-end markt interessant te gaan vinden. Want uh, Amazon lijkt er op dit moment redelijk mee weg te lopen. Hè? Dat gaat hartstikke, ja. hartstikke soepel. En dan zijn we natuurlijk super onder de indruk. Oh, er zijn er 250.000 verkocht. En dan zouden er nu ondertussen wel 400.000 zijn. En dan kabam, dan hebben ze gewoon 4 miljoen iPhone 4S'en in, in een weekend verkocht. Dat is toch wel weer ziek, hè? Ja, ja dat, dat, dat zijn er behoorlijk veel, maar dat, ja, dat, dat, daar gingen we eigenlijk wel een beetje van uit, en dat er zijn natuurlijk meerdere argumenten voor dat, dat dat een succes gaat zijn of is. Maar ik denk dat, dat inderdaad, uh, of dat, dat Apple dat, uh, dat er heel veel kansen liggen voor Apple nog steeds om, om daar marktaandeel op terug te pakken, als je het zo wilt noemen. Het zijn trouwens ook wat verklaringen voor hoor, waarom het zoveel zijn, hè? de dood van Steve Jobs, een nieuwe provider. Mm -hmm. Al, al, al, al dat soort dingetjes, uh, en dan de, de zijn er natuurlijk weer, ja ik noem het altijd, on, ik noem het altijd een beetje vendreutsen, maar dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen, uh, en ze hebben ook wel gelijk hoor, maar die brengen dat dan aan, oh lo, dat valt helemaal wel mee een miljoen, en dan heb ik echt zoiets van lol wat, ieder ding wat je een miljoen in de eerste dag kan verkopen en vier miljoen in een weekend, is gewoon een enorm succes, wat je ook voor verklaringen ervoor hebt, weet je wel? 4 miljoen producten wegzetten. Ik denk dat ieder bedrijf van, van, van droomt ja. in een weekend. Ja. Ik bedoel, wauw. Uh, dus ja, ja goed. Uh, maar die budget, iPad. Uh, ik denk dat we niet zo heel veel zinnigs over verder kunnen zeggen. Nee, ik denk dat we ik wel tot op een 7. Inch, ja. Nou ja, ook. En, en goedkoper, hoop ik dan. Twee maaier, 7-inch. Doe er maar een strikje, om. Ja, absoluut. En dat gaat voor veel mensen die nou een iPad nog te duur vinden, een extra. Uh, uh, gaat het makkelijker maken om een iPad aan te schaffen. En ik denk dat het dat ook gewoon bijna dubbele verkoopresultaten zou opleveren. Ja. Ja, ja, of wat ze misschien kunnen doen is zeggen 7-inch, 3-meijer en twee keer beter dan een Kindle Fire. Ja, dat is, wel, dat is wel precies zoals Apple het nou doet, hè. Of tenminste, dat is wel uh, des Apples, als ze dat zouden doen. Ja, ja nou nee, goed, dat, dat, dat, dat zullen we vanzelf wel zien. We zullen het vanzelf wel zien. En dan zijn we alweer bij het laatste onderwerp van deze week. Zeg het eens. Weet je nog wat het is? Fabrikanten uh, de hebt... die <laughs> weglopen bij uh, Android, ja. Yeah. En richting Del gaan. Richting en dat richting is ook toch wel een van onze stokpaartjes in de, in de podcast. Hè? Dat was sinds Google Rola. Motor Google. <laughs> is dat al iets waar, waar ik redelijk wat over geschreven heb. Waar we het in de podcast al regelmatig over gehad hebben. Dat is scary business voor uh, uh, Google. En uh, in combinatie met de patentstrijd... Uh, ...waar de positie van Google helemaal niet zo heel veel verstevigd lijkt te zijn... ...sinds de, uh, de overname aankondiging van, van Motorola. Mm -hmm. uh, zie je toch dat er mensen weg aan het lopen zijn, hè? Ja, het duurt allemaal wat te lang, hè. Met, met de, de voortgang van Android en uh, de, de, vooral de groei de acceptatie van consumenten... In de, uh, ...voor het besturingssysteem. Dus je ziet inderdaad, uh, Dell die nou uh, afgelopen week heeft gezegd... ...van ja, onze focus ligt nou op Windows 8. daar ligt een veel grotere markt, vooral de zakelijke markt. Android, daar gaan we niks meer mee doen. AP heeft uh, gezegd interesse te hebben in Windows 8. En heeft natuurlijk de touchpad uh, links laten liggen. Of tenminste, opgezegd. Um, en, en zie ik ook niet snel met Android gaan. En er waren ook uh, een paar weken teruggeruchten dat Asus en Acer... ...heel graag uh, Windows 8 tablets op de markt zouden willen brengen. Dus er zit inderdaad, een, uh, er komt een omslag aan, denk ik inderdaad. Ja, en combineer dat met dingen als een, een volledig gevorkte versie... ...van de Amazon Android, laten we het nog even makkelijk zo noemen... Ja. De ...nieuwe uh, uh, samenwerkingsverbanden en, en investeringen in Tizen... Hè? ...wat is het ook weer, het voormalig Migo. Mm -hmm. ja. uh, Bada van Samsung... Uh, echt in de laatste vier weken is, is het differentiatieniveau binnen Android uh, lijkt naar beneden te gaan omdat we met z'n allen zitten te klappen voor ice cream sandwich. Maar buiten Android lijkt het opeens exponentieel te groeien, weet je wel. Uh, Windows 8 komt er dan zeg maar een beetje aan en Bada, Tizen, uh, WebOS blijft nog steeds een verhaal, uh, Amazon, Android blijft een verhaal, iOS, dus uh, ja. Toch best, uh, best wel veel beweging in die markt op dit moment. En toch is, uh, weet eigenlijk, nou, misschien weten fabrikanten er meer van dan wij. Maar eigenlijk weten we Windows 8 we nog vrij weinig over. Want we, we mm -hmm. hebben een eerste developersversie gezien. Um, maar uh, ja, ik ben benieuwd of we het waar kunnen maken. In, in dat geval is het gewoon die, die, die, die hele interesse... Uh, natuurlijk, uh, ik, wij hebben het samen natuurlijk ook uitgebreid bekeken via mijn computer. En we hebben het op andere manieren gezien. En developers uh, en, en fabrikanten zullen er nog wel meer, meer, meer van weten. Uh, het, het grootste voordeel of het grootste selling point van Windows 8 is natuurlijk... Dat het Windows is, 8 ja, is. Ja, precies. <laughs> dus, eh, bedoel, het zijn gewoon mensen die te lui zijn om, om, om de moeite niet willen nemen. Laat ik het zo maar noemen. Uh, om, om een bewuste keuze voor een OS te maken. En die kopen gewoon wat er op, wat in op, op hun apparaat zit. En uh, mochten ze daar een updateje voor kopen, dan kopen ze daar een updateje voor. Mm -hmm. Want het enige alternatief wat mensen echt kennen, actief kennen, is Apple of Mac OS. En daarvan weten ze, weet eigenlijk iedereen, van dat werkt niet op een, op een Windows toch? Dat is zo'n vraag die je dan krijgt. Ja en Linux, maar dat klinkt voor iedereen als echt, mensen hebben echt het idee dat als je het over Linux hebt dat je dan echt gewoon in een soort shell terechtkomt of command line dat je echt gewoon moet, moet intikken uh, uh, uh, ping IP dit en dit om, om jouw website te bekijken ja. of zo. dat klinkt voor mensen enorm ingewikkeld uh, Linux uh, wat er overigens geen goede reden voor maar goed uh, uh, dat, is, dat is een beetje het ding natuurlijk dus uh, Windows 8 is sowieso interessant gewoon omdat het Microsoft is denk ik al die fabrikanten. Ja, ze hebben al zo'n grote basis van, uh, van mensen, van consumenten en zaak, vooral zakelijke gebruikers dat dat uh, bijna niet kan mislukken als ze dat goed ja. optimaliseren voor touch en, uh, tenminste dat ze de integratie van touch en desktop bediening goed weten te optimaliseren. Ja, dus uh, dat was hem weer hè? Dat was hem weer, ja. In ieder geval ons lijstje. En dan hebben we nog een, een, een leeg blauw vlak staan op onze... update uh, <laughs> Hebben we nog iets te updaten? Ik, ik kan me al... Het is heel slecht, maar ik kan me niet meer herinneren wat ik gezegd heb. <laughs> nee, zoveel uh, spannend was het niet. Want volgens mij hebben we het... Uh... Ja, Blackberry hebben we het vorige, vorige week denk ik ongetwijfeld over gehad. Want die waren wel down volgens mij toen we het opnamen. Nee, uh, niet over. Dus uh, de... Oh, nou ja, goed. Die zijn ondertussen down, <laughs> weer up en uh, hebben een app-pakket uh, ge geboden nu ondertussen als, uh, als excuusje. Ja. Uh, gemengde reacties. En met gemengde reacties bedoel ik eigenlijk van teleurgesteld tot gewoon boos. <laughs> en uh, nou, dat is denk ik, daar hebben we het vorige week ja, we al het over gehad. Ja, daar hebben we het vorige week ook over gehad. Uh... IOS 5, dat soort dingen hebben we allemaal gehad. Ice cream sandwich. Ja, dat, uh, nou ja ik denk... daar hebben we het over gehad. Hm? Ice cream sandwich van uh, de voorspelling, maar ja, toen werd het uitgesteld. Ja. ja, ja, ja. Uh, oh ja, is dat, uh, hebben we dat net uh, misgelopen met de tweeën, zeg maar? Dat zou best wel eens kunnen, hè? Dat weet ik niet. Ja, goed, uh, nou goed, dat zijn de updates. Ik zie nog wel een extraatje op de lijst staan. Ja, ik heb een. Uh, uh, maar, samen met het Targus, dat is een uh, fabrikant van accessoires. Voor onder meer uh, mobiele apparaten uh, en tablets. Uh, daar heb ik een leuke actie mee als je uh, ons. Tablets Magazine volgt op Twitter of Facebook maak je automatisch kans op een nieuw product van hun. Dat is een, een, een, een soort. Uh, het is een stylus, een laserpen en een balpen in één. En goed, 12 van 3499. Het is een leuk ding. Volg ons, doe mee en uh, we mogen de drie verloten. Wat zijn die dingen in één? Een stylus voor je. Dus, dus ja, je weet wat een stylus is, toch? Yeah. Een laserpen voor presentaties. Hey, wat voor een puntje heeft die stylus? Zo'n zo zo zo zo rubber blonnetje? Ja, of, maar uh, iets anders? ze zeggen wel dat het geopti echt geoptimaliseerd is en beter dan menig andere stylus. Ja, oh really? <laughs> <laughs> uh, Don't ask uh, me. Nee, maar zo'n blonnetje is namelijk al fijn, daarom vraag ik dat. En een balken... Rubber top die minder geluid maakt en beter over het scherm glijdt dan vele andere stili. Aha. Dus ik denk inderdaad ja, de, de, zo'n rubber. Je kan er ook zo maar een ander productnaam op uh, zetten. Zoals de foto, een, uh, een zoals de foto eruit ziet, is inderdaad zo'n, zo uh, wat jij net zegt, zo'n rubberen uh, blonnetje, blonnetje, zeg maar. Ja. Um, Oké, okay. en een balpen en een laserpointer. Ja. Cool. Oké, okay. okay. dus, uh, ik ga wel lid worden van je Facebook. Oké, okay. nou goed. Um, wat? Dat is het denk. Ik was een beetje qua updates. De enige update die ik heb. Er uh, zijn natuurlijk dat er een heleboel blogjes van mij zijn verschenen deze week. Maar die hebben iets wat minder betrekking uh, op, uh, op tablets. Er zijn wat verkoopcijfers en natuurlijk wat, wat, wat andere kleine verwijzingen. Um, en ik heb een advertentie of een adverteerder voor het eerst op, op de site. Dus dat is natuurlijk ook donders leuk. Um, en dat is het wel een beetje, dus waar kan ik jou vinden, of waar kan de rest jou vinden de komende week? Ja, de rest kan mij in ieder geval vinden op uh, Google+, Martijn Shell met CH, uh, Twitter Martijn Shell en Tablets Magazine en daarna gewoon, uh, daarnaast gewoon uh, op TabletsMagazine.nl natuurlijk. En in Italië. En je mag op bezoek komen in Grosseto, Italië. Hij woont tegenover de kerk. Uh, <laughs> uh, Oké, okay, nou ja, ik ben natuurlijk Sam van projectenV.co. Daar kan je mijn blogjes vinden. Ik ben te volgen via Twitter. Uh, mijn Twitter-handel is Sam en CO. Sam en co. Ben ik niet echt actief, uh, dus ik raad je aan om te kringen, cirkelen, volgen, hoe je het wilt noemen. Uh, op Google Plus, Sam Rijver. Uh, niks moet, alles mag. Uh, laat je horen. Heb je input over de uh, deze podcast? Laat een reactie achter onder een van onze posts of stuur een mailtje naar sam.projectcafé.co. En dan uh, horen jullie ons volgende week weer. Oké. Okay. Tot dan. Tot dan. Bye.